Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Tijdens de Lee is defensie ernstig tekortgeschoten... in de zorg voor de veiligheid van Nederlandse militairen. Dat zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid... na een onderzoek met een ongeluk met een mortiergranaat... waarbij vorig jaar twee militairen omkwamen. Een derde militair raakte zwaar gewond. Volgens de Onderzoeksraad was de veiligheid van de granaten... en de gezondheidszorg in Mali niet op orde. De NS heeft 42 machinisten een brief gestuurd waarin gedreigd wordt met ontslag als ze nog eens voor onrust zorgen op een station. Eén machinist heeft al te horen gekregen dat hij moet vertrekken. Na een bijeenkomst van het Amsterdam Machinistencollectief AMK in juli trokken enkele machinisten op Amsterdam Centraal aan de noodrem van stilstaande treinen. Volgens de NS dreigden ze ook om op het spoor te springen en daarom werd het treinverkeer helemaal stilgelegd.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 Op het Indonesische eiland Bali zijn ruim 122.000 mensen geëvacueerd... uit de omgeving van de vulkaan Agung. Deskundigen denken dat de vulkaan elk moment kan uitbarsten. Nu er in de omgeving honderden bevingen per dag worden geregistreerd. En ten oosten van Australië hebben de autoriteiten van Vanuatu... alle 11.000 bewoners van het eiland Ambe opgedragen om te vertrekken vanwege eveneens een dreigende vulkaanuitbarsting. De Manaro-vulkaan rommelt daar al een tijdje en spuurt rook- en rotsblokken uit. Het weer nog vanuit het zuidwesten, bewolking met af en toe regen. Vanmiddag klaart het in het westen en zuiden soms op... en schijnt af en toe de zon, het wordt een graad of twintig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad staan nog 19 files. Op deze weg heb je nog de meeste vertraging. Dat is de A4 richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en Leidschendam 10 kilometer. De rechter rijstok is dicht. De vertraging is een half uur. A27 Almere Utrecht tussen Emnes en Beeldhoven 13 kilometer. En de vertraging is 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zon, Zon, zee, Zandvoort en zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM met nu de Watertoren.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 You say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 I well, I don't want break before Van antwoord ook op TV. Zie FM, Text TV, op kanaal 45. Zie FM. Ja, ja, ja, ja, ja. Na. Als je een, als je twee bent. Daar zit een klare. You say she's just a friend now. Then why don't we call her? So you wanna go on with someone to do?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 Oh, mm -hmm. mm -hmm. I'm mm I -hmm. Zet je Van zon, zee, Zandvoort en Zomeritz. Zomeritz. -E -M -M. I had een dream we were sipping de en was high enough.